Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Er zijn inmiddels al honderden vluchten op Schiphol vertraagd... of zelfs geannuleerd door het winterweer. KLM lijkt de meeste vluchten te schrappen... maar ook bij EasyJet en Lufthansa zijn veel vluchten geannuleerd. In de straat in Oosterhout in Brabant... was vannacht voor de derde keer in één week een explosie... en daarom worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De recherche doet nu onderzoek. Er zijn voor het derde jaar op Rijn weer meer journalisten lastig gevallen... tijdens hun werk, dat meldt de organisatie Persveilig vandaag. Er kwamen afgelopen jaar 262 meldingen binnen. In 2024 waren dat er nog 249. Het ging het vaakst om bedreigingen, maar ook discriminatie... en fysiek geweld kwamen vaak voor. En het wordt gezien als een van de oplossingen voor het woningtekort... zogenaamde knarrenhofjes, waar ouderen heen kunnen verhuizen... zodat hun grotere huis vrijkomt voor een gezin. Waardoor onder meer problemen met de financiering... schiet het er nog niet echt mee op. Je moet er dan een overbruggingshypotheek afsluiten. Dat is vaak vrij duur. En dan, ja, dan kunnen ze of niet betalen of ze willen dat niet opbrengen. Dus dat zou heel mooi zijn als die voor ouderen, als die overbruggingshypotheek, als die gewoon eenvoudiger... worden georganiseerd. Deze ruis zat er al doorheen bij de opdracht. Nee, nee, nee maar, Nee, ik snap wel dat ze de financiering niet rondkrijgen... als we de kraandelen laten staan. Oh, oh, oh, wat een lot. Nou, jij hoort <laughs> dat, dat fantastische nieuwsfragment bij RTL Nieuws. Bij de formatie oh. wordt er gekeken of het makkelijker gemaakt kan worden. Ik heb het weer nog voor je. Het is wisselvallig met winterse buien... en de temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Morgen meer van hetzelfde, alleen dan is het nog wat kouder. Oh. En dan is er kans dat de sneeuw wat beter blijft liggen. En tot zover het 538 Nieuws. Ben je nou een rijden? Ja, eigenlijk ja. wel. Okay. Nee, wel uit, zo van... makkelijk is dat ja. nee. Nee. Of Van RTL Nieuws, kun jij toch niks aan doen? Nee, nee is echt zo, hè? Ja, Had ik daarom. niet kunnen veranderen, nee, nee, denk ik. Dat ik wel grappig. Het verkeer, drie vertragingen. In ieder geval de drie grootste heb ik voor je. Eentje op de A20 in de richting van Gouda bij Prins Alexander, 50 minuten. Op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland bij Plein 47 minuten nog een auto met pech. En op de A50 in de richting van de Arnhem bij Waterberg, 1 uur vertraging. Eva is helemaal boos op de telefoon. Ja, ja, Hé <laughs> het hoor wat ze nu weer ja. doen. Nee, de, ik heb de flitsers nog voor je, het zijn er namelijk vier. Uh, goed opletten op je snelheid, maar dat doe je toch al met dit weer natuurlijk. Op de A5 onder andere tussen Badhoevedorp en Hoofddorp 5.5. Op de A7 tussen Heerenveen en Drachten bij 162.2. En op diezelfde A7 tussen Groningen en Drachten bij 169.8. De laatste voor nu op de A20 tussen Rotterdam en Gouda bij 35.3.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 Winkelweken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Hey, Marnix hier. En ik hoop dat 2026 jouw jaar mag worden... waarin al je dromen en mensen uitkomen. New year. Bas en Dylan. Ah, Marnix van hetzelfde jongen. Het is de middagshow Bas en Dylan met Alessio en Becky Hill. Radio 5, 3, Standing right on Looking into each other's eyes We're just one step away from this falling or taking flight We're both fighting the urge To turn around Hear the clock ticking on the woes the sleep losing track of the tears I cry Every drop is a waterfall every breath is a break in the wheel tide or how long has it been? I don't know but it feels like an eternity Since I had you here with me Since I had to learn Thank you.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 Alex Warren en Eternity. Het is de middagshow. Wij zijn Bas en Dylan en we spelen ons favoriete spelletje. En dat heet Kip of Hei. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Normaal het, het iedere avond, maar we hebben het even leuk meegenomen... naar de middag. Het spel is eigenlijk heel simpel. Je krijgt uh, nou ja, twee opties. En de vraag is, welk van de twee was eerder? Ja, uh, de oliebol of de appelflap uh, ja. vandaag. Zee, um, is die dat deze opgehangen. Dat is oh, heel vervelend. Oh, dat ben je niet. Oh, dat nee. is heel, ja, dat is heel vervelend. Ik ga eventjes iemand anders terugbellen. Oh, dat is even ook dan. Ja, podium, dat zie je toch vaker. Dat ja, het is, dan vaker. Dat het is mensen ook een spannende op, uh, Dat mensen dan last minute ophangen. Dat ze denken, ja, je. Ga je de telefoon even. voor mij openzetten, Bas? Hallo? Ik, Wie is er? Uh, ik neem niet op. Jij neemt niet op? Godson. Oh nee. We worden echt gedischt. Oh, we, worden echt, we worden echt in de maling genomen, oh, merk gaat dit, ik. Gaat dit zo'n editie zijn? Oh, oh. er is uh, dus echt iemand belbaar hoor. Nou, uh, dan gaan we nog iemand anders ja, probeer... dan, dan, dan proberen. We proberen het nog een keer, uh, Het is de, het is de 2 januari hè? Ook weer zo. Ja. Ja. Ik bedoel, je staat, je staat waarschijnlijk toch in de file als je in de auto zit, dus uh, kan jou wat schelen. Een hele goede middag met eentje op. Oh, oh, hey. Hey. Hey, hey Hallo! Hier zijn Hi. we. Hi. Hey. wat leuk dat je er bent. Uh. Ja. <laughs> <laughs> heb je, heb je <laughs> wat iemand aan de lijn krijgen. Ja, ja toch? <laughs> Nee, nee. <laughs> heb, je, heb je een leuke uh, jaarwisseling gehad? Ja, zeker, zeker. En hoe bracht je 1 januari door? Eh, uh, moe. moe. Oké, okay, lekker op de bank. Ja, Ja, zeker. Heerlijk zeg. Um, en ja. De oliebollen en de appelflappen, zijn ze genuttigd? Ja... Zeker, een beetje te veel eigenlijk ook wel. Oké, okay, nou ja, dat is goed. De vraag is vandaag, wat was er eerder, de oliebol of de appelflap? En laten we eens even beginnen met de oliebol. Eigenlijk het allerlekkerste tussen kerst en oud en nieuw. Waarvan de eeuwenoude discussie eigenlijk luidt... eet je hem nou met of zonder krenten? Um, oorspronkelijk heette het trouwens oliekoek. Later werd het de oliebol. Je hebt overigens... Het, ja, dat is... Uh, zeg maar, in uh, bijvoorbeeld... Uh, in Polen doen ze dat toch? Daar eten ze echt van die, van die soort... platte oliebollen als een soort pizza. Heel ja, ik heb dat in Budapest ook op trouwens. De, de, de, de wat, oh ja, ja ik ben even die de naam die kwijt. Ga je bezoeken ja, ga even verder met de hartige oliebol. Uh, dan de appelflap. Het uh, lekkerste als je hem net even terug in de oven doet. Er waren uh, nou ja, allerlei soorten flappen. Al tot iemand besloten om er appels in te doen. Uh, mocht je jezelf afvragen welke appels het beste zijn. Veel bakkers die vullen hun flappen traditioneel met uh, gouderen net. Of de Golden Delicious. Die blijven lekker stevig. Uh, Langos. Oh, Langos Ja, dat in, uh, in Hongarije. Ja, is dat, Hongarije ja. is het, ja. Uh, de vraag is, welke was eerder, de oliebol of de appelflap? Zeg het maar. Ja, ik uh, ga voor de oliebol. De oliebol. De balans. De oliebol komt uit 1667. Ja. En de appelflap uit... 1919. Dus de oliebol was eerder. Laatste plaats! Lekker. En hey, gefeliciteerd jongen. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, en, en dan mag je luisteraar Jonathan uh, bedanken die uh, ja, voor, ja. voor het item hoor. Nee, ja. Ja. Ja, lekker man. De ene brood is de ander zijn brood. Hoe is um, gefeliciteerd jongen, prijzenpakketje komt je de kant op. Helemaal leuk. Yo! Hoi. Wees welkom bij je vrienden! Is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Flo en de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De middagshow, het is de nummer één. Flow is loco, young B and the R-O-C. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Sick bony, but the pockets is fat like Tony. Surpram on the rock handle like Ben Xo. I shake ponies, man. You can't get next to It's genuine article. I do not sing though. I sling though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like the green borette. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out. They like hey, he insane. Yes sir, I'm cut from a different club My texture is the best firm can I've been dealing with change smokers. How do you think I got the name Hover? I've been realer, the game's over Fall back young Ever since I made the change over the platinum The game's been a rap one Taylor Swift.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 cham cham ka sidhar bar Sapphire. Het is de middagshow. Bas en Dylan zo meteen het nieuws. Van Eva, wat heb je? Ja, kunnen jullie jullie nog die foto's herinneren van uh, die blauwe handen van Trump? Oh, oh ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. iedereen dacht ja. dat hij doodziek was. Ja. Nou, hij legt nu eindelijk uit waar het vandaan komt. Oh.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 18 plus speldoen. Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld. 80.000, wat verdikken Ben jij de volgende postcode loterij winnaar 2026 is hier. Dat betekent een frisse start vol gezondheid, goed eten en voordeel. Bij deze week in de bonus: alle AH zoals een en Kipcordon Bleu 2 stuks 1 plus 1 gratis. Alle Loorcapsules 20 stuks 2 plus 1 gratis. Alle Amerc Mini Pizza's 1 plus 1 gratis. En alle Amusetila en Optifridge Bewaarlijk.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 Het is half vijf, 5'38 met het weerbericht. Wisselvallig is het net verspreid over het hele land. Winterse buien met regen en sneeuw. Plaatselijk kan het glad zijn, dus let op: het wordt 2 tot 5 graden. Het verkeer met de drie grootste vertragingen: eentje op de A20. Dat is in de richting van Gouda bij Prins Alexander, 43 minuten. En op de A50 verlies je tussen Os en Arnhem. Bij Waterberg 1 uur en 17 minuten. A50 tussen Apeldoorn en Os, bij Renkum 42. En de flitsers heeft Dillen. Het zijn er drie op dit moment. We beginnen op de A2 tussen Echt en Maastricht, bij 230,6. Op diezelfde A2 tussen Echt en en Weert bij 207,9. En de laatste voor nu op de A10 tussen de Groentunnel en de Nieuwe Meer bij 28,6. Het is de middagshow bij Zijn Bas en Dillen. Het nieuws krijg je van Eva Vloon. Ja, goedemiddag. De dodelijke cafébrand in Zwitserland... werd veroorzaakt door sterretjes, zegt het OM. Die sterretjes zaten in drankflessen die tegen het plafond kwamen. Er zijn tot nu toe al veertig mensen overleden... en 115 anderen zijn er slecht aan toe. Het Brabantse Oosterhout schroeft de veiligheidsmaatregelen op... nadat er in korte tijd al vier explosies waren in één straat. De politie gaat nu preventief controleren in de buurt... en er hingen al camera's in huis is zelfs de rest van de maand afgesloten. De verdachte van het dodelijke vuurwerkongeluk in Nijmegen is een man van 44 en dus niet een jongen, zoals de politie eerder zei. Hij is intussen vrij, maar hij blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat hij precies gedaan heeft. En president Trump heeft gereageerd op de geruchten dat hij met zijn gezondheid kwakkelt. Foto's van zijn blauwe handen gingen bijvoorbeeld de wereld over afgelopen jaar. Ja. Nou, tegen de Wall Street Journal zegt Trump nu dat het hartstikke goed met hem gaat, maar dat hij wel heel veel aspirintjes gebruikt Gebruikt, omdat hij daar mooi dun bloed van krijgt, en dat wil hij graag. Uh, maar daardoor krijgt hij ook wat sneller blauwe plekken, en dat is wat we gezien hebben toen. Ah, hè? mooi dun bloed, ja, en wat dat is zijn daar... Ja, dat, uh, <laughs> hij zegt daarbij, ik ben denk ik bijgelovig, maar wat het bijgeloof bij het mooi dun bloed is, is mij even onbekend. Ja, blauw bloed. Oh. Ah, nou ja, oh, ja, is het niet dat zeg maar dat. Uh, de, hè, wat Viagra ook doet. Dat maakt je bloed toch ook dunner. En dan, hè, dan weet je dat het lekker wel. Dan wil ja. het lekker. Misschien, uh, is, nou, dat ja, misschien het. is dat het. Ja, het zou kunnen. Uh, dan is er al ontzettend veel over gekwekt van tevoren. Van kan het nou wel of kan het nou niet? Uh, het nieuwe programma House of Villains. Ja, ja. En het is uiteindelijk ja. uh, uitgezonden. Dat, uh, even voor wie het gemist heeft. Dus een acht bekende reality-TV-schurken. Die worden dan met uh, elkaar in één huis gezet. Denk aan Teddy. Terror Jaap, die je nog kent van de Gouden Kooi. Maar ook Michelle Cox die je kent van al die andere programma's. Uh, op basis van de voorstukjes zeiden mensen... nou ja, wat een gescheld en narigheid, dat is niet meer van nu. Zeker omdat uh, de slogan van de RTL-baas Peter van der Vorst was... Stap, hating, start, laughing, be sweet. Nou hebben we onze <lacht> tv-redacteur Dylan even een uh, kijkje laten nemen. <lacht> ja, uh, ja. Wat vond je ervan? Nou ja, ik, ik heb hier echt op zitten, op zitten wachten. Ja. Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik, ik vond altijd mensen die reality-programma's keken... Vond ik echt, vond ik echt de, de, de onderkort... Ah, ja. Ik dacht altijd, nou, fijn, ja, maar, al, die mensen, al die mensen die eraan meedoen, ook stomme mensen allemaal. Mm. Maar okay. ik moet je zeggen dat sinds ik een uh, vriendin heb, dat ik het zo lekker vind om samen met haar van die hele makkelijke tv weg te kijken. Ja, waaronder, je het dan ja, ja gewoon, gewoon lekker, lekker. Gewoon helemaal zo van die niks aan de hand. TV. Nou, en dit is nou het voorbeeld. Uh, ik, moet je, uh, ik moet je zeggen, uh, ik heb dus gisteren zitten kijken. Ja, nou, ik vond het fantastisch. Maar, ik, maar, maar hoe kan het nou? dat dit kon, Want het is echt een goed concept. Namelijk gewoon alle ja, lijpe mensen van tv... van de afgelopen jaren bij elkaar zetten. Hoezo is er niemand eerder op dat idee gekomen? Nee, het, maar het is... is maar kijk, kijk, ik moet je eerlijk zeggen... Ik, uh, ik heb de Gouden Kooi... Dat was ik denk ik een jaar of twaalf of zo... toen dat uitgezonden werd. Ik heb de Gouden Kooi toen echt versleten. En terror. Jaap, die kwam ook bij mij uit de, de buurt. Dus dat was een soort held. Dat ja. was dat toen, dat oh, hij, die kwam uit de buurt? Ja, uh, Spijken of Hoogsliet oh, of zo. Ja, dus, dus uh, voor mij was het ook... Maar ik, ik vond het echt leuk dat Taylor Jaap weer terug is. Uh, maar is hij ook de, de ergste? Weg. Of wie, wie vind jij ja, dat het, nee. het ergste? Nee, hij is 100% de ergste. Hij oh. is weer helemaal in die mode. speelt weer... hij dit? Of is ja, het hij echt? speelt dit. Je ziet dat Taylor uh, ja? ja, Jaap is een acteur. Hij ja. is gewoon een acteur. Want hij, ja, maar hij is wel weer... een acteur die ver gaat om... Uh... Hij, loopt weer, ja, hij loopt weer naakt door dat huis. Hij heeft, al weer, hij heeft bij een proef alweer zo'n hele woonkamer uit elkaar getrokken. Ja, echt? is ja, echt? Is, ja oh. fantastisch. Is, ah, hij, ik... had, hij had nog wat meer uit elkaar getrokken, toch? Er blijkt iemand meegedaan te hebben... met. B&B vol. Liefde ja. Een paar jaar geleden, Malgosia. Ja, Malgosia. Ja, nee, ja, dat, dat blijkt een soort secreet te uh, zijn. <lacht> dat zijn nu ook in dat huis. zit. Hey, die was uh, toen bij Albert in dat uh, Spaanse ja, kasteel. Dat klopt, ja. En nou ja, goed. Ik wilde niet, uh, nog geen uh, extreme spoilers geven. Nou maar, doe toch maar. Want maar maar Terror Jaap heeft al een keertje samen s'nachts met Malgosia in de sauna gezeten. En toen uh, heeft Terror Jaap naar eigen zeggen wel even het een en ander gevoeld bij Malgosia. <lacht> <lacht> en dat was oh, wat ordinair. En toen sorry. kenden ze elkaar anderhalve dag. Ja, ja, het is geweldig. Maar het is eigenlijk een soort van Ex-on-the-Beach beach meets, uh, ja, ja, ja, maar dan ja. met mensen die elkaar helemaal de kop in elkaar willen slaan. 5-3-8 <laughs> Bas en Dylan. House of Villains is de naam ja. en we vinden het op. Videoland. Ja. Videoland. Radio 5-3-8. I heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong.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 know why the good dying, young, yeah, looking for somebody to blame, anything to get through the day, so I crack another can of the lost, one's falling, one tear for the broken hearted, poor.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 But this time Michael van Gerwen is officieel uh, niet meer de beste van Nederland. Bas en Dylan. Gisteravond versloeg Gian van Veen uit het Gelderse poederrooie... oud-wereldkampioen en uh, nummer 2 van de wereld, Luke Humphries. En daarmee is hij, Michael van Gerwen, voorbij op de wereldranglijst. En dat is voor mij als, uh, als vlijmenaar... Dat ja, dat, dat, dat doet bij jou pijn, Dat ja. doet dan toch pijn. Hem, ik heb nog zien gooien ja. he, in Café <laughs> Demperdai, ja. natuurlijk. Zo goed. als. Aan de telefoon is uh, de man die dit WK kleur gaf op via Play... Koert Westerbal. ja. Hey! Oh, oh, oh. Heb jij Ik krijg nooit kijken? applaus. Nee, dat gebeurt zelden. In, in een lege studio. Nee, bij ons kun je alles applaus van de wereld krijgen. Hey, heb je gisteravond zitten kijken? Ja, ik zat uh, gisteravond natuurlijk te presenteren. En uh, ja, een met een grote G, jongens. Echt waar. Oké, okay, uh, de Vlijmenaren zullen wat minder blij zijn. Ja. Maar uh, een prestatie van formaat om de nummer 2 van de wereld... Echt met 5-1 terug naar huis te sturen. Gia van Veen, wat is die man allemaal aan het doen? Ja, het is niet normaal. Ja. Bas en Eva niet die weten normaal. bijzonder weinig van darten. Er zijn onge ja. ongetwijfeld ook wat luisteraars die hetzelfde hebben. Maar ja, hoe bijzonder is dit? Nou, dit is uh, in meerdere opzichten echt een darts historie voor Nederland. Uh, Gia van Veen die eigenlijk pas sinds 2023 bij de PDC aangesloten is. Uh, twee keer het Jeugd-WK gewonnen, vorig jaar het EK. En nu uh, voor het eerst in zijn, uh, in zijn leven, zeg maar... Uh, dat hij de tweede ronde haalde en ook de derde en de vierde... en hij haalde de kwartfinale. En toen dacht iedereen, hij moet nu tegen Luke Humphries. En die is samen met die Luke Littler, die, die, die sensatie van 18 jaar... ja, die verdelen een beetje de prijzen overal uh, door het hele jaar heen. Maar die werd dus met 5-1 naar huis gestuurd door Guillaume van Veen. En dat betekent dat hij vanavond in de halve finale mag gaan gooien. Ja. En dat uh, is heel bijzonder. En omdat de PDC, dat is de bond die dat allemaal organiseert... Uh, de, de prijzenpot voor dit WK had verdubbeld... verdient Gia van Veen ineens veel meer geld... dan bijvoorbeeld vorig jaar een kwartfinalist zou oh, hebben gehad. Ja. En dat is de reden dat die Michael van Gerben voorbij is. Want op die wereldranglijst die wordt gemaakt uh, op wat je verdient. Dus ja, als je ineens het dubbele verdient voor een kwartfinale... dan kan dat snel gaan met Michael, die er natuurlijk al was uitgeschakeld. Ja, want uh, wat, uh, wat heeft hij nu uh, te pakken aan prijzen geld nu al? Hij, hij heeft nu achter zijn naam staan 712.000 euro. Dat is in totaal. Dat is, dat is in totaal. Uh, maar daar gaat nog best wel wat bij komen. Mocht ja. hij het winnen, laten we dat vooral niet heel, heel erg jinxen. Maar mocht hij het winnen, pakt hij een miljoen pond. Ongelooflijk. Een miljoen pond. Wat een geld. En ja, vanavond Marko's is 22? Ja, begin 20, ja. Uh, oh, we moeten op darten was. Ja, ja <laughs> dat is het. <laughs> vanavond, uh, vanavond moet hij tegen Gary Anderson. Speelt zo'n 25e WK. Uh, is iemand waar Gian ook wel enorm tegenop uh, kijkt. Gaat dat nog parten spelen vanavond, zeg jij? Ja, hij zegt zelf van niet. Maar ik denk wel dat dat een rol speelt. Want ja, dat was een soort maar zeg maar... Hij speelt tegen de eerste poster op zijn jongenskamer. Zullen we maar even zeggen. Ja. En dat doet toch wat met je. Dat, dat heb ik zelf ook nog. Als ik bijvoorbeeld Willem van Hanegem tegenkom. Dat is allemaal voor jullie tijd. Maar dat, dat, dat was gewoon mijn eerste poster, weet je wel. Ja. En daar, daar heb je toch een bepaald gevoel bij. En ik merkte ook aan Gary Anderson... dat hij in zijn vorige partij tegen de min of meer sensatie Justin daar ging hij uh, grapjes mee maken om hem uit, uh, uit uh, concentratie te krijgen. En daar moet Gian heel erg voor oppassen dat hij niet meegaat in, in die geimponerij van Gary Anderson. Hij moet, gewoon, hij moet gewoon naar dat bord blijven kijken en zijn ding doen. Want dan, dan kan hij het gewoon opnieuw winnen vanavond. Ja. Ja, uh, deel, jij hebt uh, ja, met je dronken kop, kan ik wel stellen, op avond uh, geld ingezet op, uh, op Gian die het WK gaat winnen. Ja, ik, ik, had, het <lacht> op, ik had het opeens in mijn bol. Ik <lacht> ben mezelf ja. en ik denk: joh, ik, ik, ik, ik, ja, ik knal wat op dat accountje en ik zeg: ja. uh, Gian uh, to win the World Cup. Maar... Nou, intussen komen we heel dichtbij en dan ga ik het toch aan de grote messias, Koert Westerman, vragen. <lacht> Koert, ga, uh, ga ik hem pakken? Ja, je gaat hem oh, pakken. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik ja. Lekker zeg! Uh, goed, dankjewel! Graag gedaan. En eh uh, ja, de beste wensen ook, trouwens toch? Ja. Hadden we wel even een keer willen. Alle drie de beste wensen van, van mij. En uh, nou ja, uh, morgen lekker de finale kijken tussen Luke Hitler en Gian van Veen. Maar deze. En ik. En ik close the doors. I can't no more. Now you turn in all my nice to brighter days. And I know for once I'm holding on. This time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 We zijn op zoek naar jouw meest grappige of mooie rekening. Voor hier met je rekening, want we willen hem graag betalen. Ja, je bonnetje insturen kan via 538.nl slash acties. Hey de eigenaar van een 538 prijzenpakket. Ja, en wat voor prijzenpakket? Ja, het is een super prijzenpakket. Een super prijzenpakket. Uh, nu eventjes hallo appen. Zullen we dat doen? Ja, hallo. Dus even, even hallo sturen in de 538 app, want zometeen spelen we het vrijdagavond kwartet. Um, dat doen we normaal iets later op de avond, maar we dachten we gaan het nu alvast spelen. Um, het vrijdagavond kwartet is super simpel. Je hoeft alleen maar een geluid na te doen. Lukt dat goed, dan uh, ja, is die prijs voor jou. Dus nu een berichtje sturen. Hallo in de 538 app.